waardoor de doop wordt aangeduid. We bidden u, pleitend op uw grondeloze warmhartigheid... dat u deze kinderen in genade wilt aanzien... en door uw heilige geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inwijven... opdat zij met hem in zijn dood begraven worden... en met hem mogen opstaan in een nieuw leven hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genadige troost mogen verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.